11 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. CDA-fractieleider Van Haarsma Buma was gisteren verbouwereerd... en verbijsterd toen PVV-leider Wilders nee zei tegen het bezuinigingspakket. Dat zei hij in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Volgens Buma begon Wilders vrijdagavond in het Catshuis... plotseling moeilijk te doen over het totaalpakket dat op tafel lag. Gistermiddag kwam het tot een definitieve breuk...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 Dan zul je na de volgende verkiezingen nog veel groter problemen op je bordje krijgen. Van Aarsma Buma zegt dat Wilders uiteindelijk niet bezig was met het vinden van een oplossing. Hij vergelijkt hem met iemand die. mens erger je niet speelt en op het laatste moment het bord omgooit. PVV-kiezers die ook in 2010 op die partij stemden... blijven ook na het mislukken van het Katshuisberaad achter Geert Wilders staan. Dat meldt opiniepeiler Maurice de Hond... op basis van een onderzoek onder 4500 mensen. Het onderzoek is uitgevoerd na het mislukken van de begrotingsbesprekingen. In de peilingen verliest de PVV in vergelijking met vorige week één zetel... en staat nu op 19. CDA en GroenLinks zijn volgens de Hond de partijen die er het slecht voor staan. Van de linkse partijen versterkte de SP haar positie verder. ProRail is begonnen met het opruimen van de ravage na het treinongeluk in Amsterdam. Een Intercity en een sprinter botsten gisteren frontaal op elkaar. En daarbij raakten ruim 100 mensen gewond. Zeker 42 van hen zijn zwaar gewond. ProRail sleepte de sprinter zojuist weg. Op dit moment uh, is het onderzoek nog in volle gang. Onder andere van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. En uh, nou ja, Wij mogen in samenspraak met hen uh, al aan de treinen zitten. En die zijn we klaar aan het maken voor vertrek. Op dit moment uh, wordt er één trein... Uh, voorzichtig aan verplaatst met een, uh, een sleeplokomotief. Uh, Dat gaat om de Sprinter. En uh, nou, Dan wordt er ook steeds meer zichtbaar over hoe het spoor erbij staat... en hoe lang het allemaal gaat duren. En die Sprinter is dus inmiddels weggesleept. De Intercity staat nog wel op het spoor. En Onderzoekers van de inspecties hebben de Intercity wel al vrijgegeven. De Fransen kunnen vandaag naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. De stemlokalen zijn open tot acht uur vanavond. In de peilingen heeft François Hollande van de Socialisten een lichte voorsprong op de huidige president Nicolas Sarkozy. De uiterst rechtse Marine Le Pen volgt in de peilingen op een ruime afstand op de derde plaats. En op waarschijnlijk geen van de kandidaten een meerderheid haalt, is er over twee weken waarschijnlijk een tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen.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 Tussen al het beton. De VPRO duikt een week lang het hart van onze wereld in Leve de Stad. Ja, hartelijk welkom terug bij VPRO met vandaag een uitzending live vanuit Rotterdam, vanuit het Theater Walhalla. Geschiedenis op de radio in de week van Leven de stad over een heel bijzonder stadsdeel van Rotterdam namelijk Katenrecht. waar we nu zijn op de Sumatraweg. Ik zou willen zeggen komt u nog langs als u in de buurt bent maar het is hier stampvol er zijn Heel weinig plekken meer. Als je op de kaart kijkt, is Katendricht een stadswijk... waarvan je je nauwelijks nog kan voorstellen dat op zo'n vreemde landtong... zo geïsoleerd midden in de haven nog iemand wil wonen. Een rare onhandige plek, altijd uit de route... behalve om lekker Chinees te gaan eten bij Wingwa. En toen jaren geleden vrienden hier niet alleen gingen wonen... maar ook een huis gingen bouwen, was dat toch wel heel eigenzinnig en raar. Maar tegelijkertijd het bewijs dat er iets aan het veranderen was op de Kaap. Ja, en een voorbeeld daarvan is natuurlijk dit theater... of prachtige theatertje Walhalla, wat een naam overigens. Uh, sinds 2006, dankzij Harry Jan Bus, u hoorde hem aan het begin van de uitzending... en zijn uh, liefdallige echtgenote uh, uh, Rachel van Rachel Olm. Rachel uh, is, is dit etablissement nieuw leven <laughs> ingeblazen. Uh, ook voor de oorlog schijnt het al een hele populaire dansing geweest te zijn... met meisjes en matrozen en al zo meer. En voor wie nog niet genoeg heeft van hoe mooi Rotterdam is... en wat hier allemaal niet te zien is... Een paar honderd meter verder, nee, misschien wel twintig meter verder... nee, dertig meter verder woonde de componist van het levenslied... die in heel Nederland bekend werd vanwege zijn Limburgse tongval... althans Rotterdamse Limburgse tongval. We hebben het natuurlijk over Johnny Hoes, die hier waarschijnlijk in de tijd ook gewoon gezongen heeft. Hij is geboren hierboven. Hij is geboren hierboven, zelfs, hoorden we net van. U hoort vast uh, een van, van, van onze gasten, Herman van Eyck, precies. Voordat we over de Kaap verder gaan praten, gaan we nog even luisteren naar de tunes. U hoorde ze in het eerste uur al. Ik kondig ze nog een keer met trots aan het best bewaarde geheim van Rotterdam. Ik heb mijn hart ook altijd terecht verloren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 Hij heeft een reuze fout, foutbegaan. Allemaal. Oh. Ja, dames en heren, het is een meezinger. We zullen het u makkelijk maken op deze zondagochtend. De laatste zin van ieder couplet, die kan door u worden herhaald. Het is gewoon een kwestie van opletten. Ik wou zo graag een keer Chinees gaan eten. Dat was zo lekker, had met mij verteld. Maar als ik alles van tevoren had geweten. Dan had ik boerenkool met vorstpurs. Ik kreeg een bordje soep met haaienvinnen en een potje waar iets roods in zat, en toen kreeg ik zo'n raar gevoel van binnen, alsof ik niet weten had, alsof ik niet meer weten had. Wat? Nou, de stemming zit erin, zeg. Ik geef mijn hoed en wankelde naar buiten, ik liep van bevangen door de straat, en toen zag ik die dame in de ruiten, ze keek me aan met een vriendelijk geluid. Ik zei je vrouw, wat moet ik nou beginnen? Ik ben zo heet, ik, ik hou die het niet meer uit. Ze zei meneer, komt u maar even binnen. Dat brandje blus ik wel even uit. Kom, kom, kom, kom. Dat brandje blus ik wel even en... ja, ja. Ik zei nog: ga. er ging toen in naar woning. Maar er is iets wat ik niet begreep. Wat in de wip stond ik in mijn verschoning. Terwijl ze mij flink in mijn armen kneep. Ze greep me vast, nou nou, het leek wel judo. Ach, wat ging die dame toch te tekeer. Ik zei, je vrouw, hou op met die betoning. Maar ze zei, dat kost een knaak, meneer. Ze zei, dat kost een knaak. Hey, ik vind nog geen geld, hoor. Het zijn een beetje de bedragen uit de Adria van deze begintijd, zeg maar. Ik heb betaald, maar zonder het te snappen. Maar ach, die knaak, die interesseert mij geweest. Hetgeen waar ik niet overheen kan stappen. Dat is dat ik zo lumpel ben geweest. Ik wil die dame liefst maar gauw vergeten. Wat meer. Doe nog een beetje zeer. En als ik weer eens hier op daar ga eten, geen nasi of geen man meer. Geen nasi of, geen man meer. Ja, u, u twijfelt misschien op de radio, maar u luistert echt naar OVT... naar geschiedenis op de radio vandaag uit Rotterdam. Fijn dat u er op de radio ook bij bent. Over de Kaap en de geschiedenis ervan praten we vandaag vanwege het project Leven de Stad... in het kader van de vijfde editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam. En we praten over Katendrecht met Han Meijer... Hoogleraar stedenontwikkeling in Delft. Hij schreef in 1983 alweer lang geleden een boekje over geschiedenis van de wijk Operatie Katendrecht. Naast hem zit Herman van Eijk. Om hier te komen hoeft hij alleen maar Plein over te steken. Zijn huisdeur staat altijd open. Zo heb ik zelf van de week ook ervaren. Ik denk dat weinig oud-bewoners niet bij hem aan de koffie hebben gezeten. Want hij was een leven lang voorzitter van de actiegroep Red Katendrecht. Herman, heel hartelijk welkom. Onze volgende... Uh, gast komt uit het buitenland, Els Vervloesem. Architect, onderzoeker van de Universiteit van Leuven. En waarom, gaat ze hopelijk zo vertellen. Maar om een of andere reden promoveert zij op een onderzoek naar Chinezen in Katenbeugd. Ja, maar die heb je in België Hartelijk <lacht> welkom. Naast haar, onmisbaar natuurlijk als het gaat om de geschiedenis van Rotterdam... de stadshistoricus Paul van der Laar. Um, laten we beginnen... Niet heel erg lang geleden. Ik kreeg van Herman van Eik net een, een, een stuk en daar staat 835 jaar Katendrecht. Daar gaan we, die gaan we niet helemaal doornemen. Nee, maar dat moet je uh, niet uh, doen ook. Oké. Okay. <laughs> um, Ik ontraad het je in ieder geval. <laughs> we, we beginnen misschien aan het eind van de 19e eeuw. Want mensen kunnen het zich nauwelijks voorstellen. Dit was een... Uh... Ik zal het een beetje bijschuiven. Okay, ja. De microfoon even voor uw neus ook. Ja. Um, dit, dit, dit was een prachtige buurt waar de rijken van Rotterdam naartoe gingen om de stad uh, te ontvluchten. Toch, Hanmeijer? Zo is het. Nou, het. Het was eigenlijk een uh, polderdorp, een, een, een, een, zoals je er heel veel in Nederland hebt... maar aan de overkant van Rotterdam. En waar een aantal Rotterdamse, uh, uh, inderdaad rijke lui... in de loop van de tijd hun buitenhuis ook realiseerden. Maar het was vooral ook een oversteekplaats naar de overkant, naar Rotterdam. Ja, vroeger vanuit Antwerpen moest iedereen de rest van Nederland in... en dan kon dat hier. Op een gegeven moment uh, hoefde dat niet meer, want uh, de eerste brug kwam er. Maar dit is, Paul van der Laar, wel een, een prachtig plek toch geweest... waar mensen graag wilden zijn. Nou, het is in ieder geval een prachtige plek voor een havengebied. Hè? Dus dat is het ook geworden. Dus uh, Nee, dat is uiteraard wat, wat Han ook zegt. Dus als een, een dijkdorp. Het is niet zo, kun je zeggen... Nou, het is een beetje het einde van een, van een verbinding. Dan moet je de oversteek maken naar het Rotterdam. Maar het was natuurlijk een gebied waar je enkele woningen had voor rijken. Dat waren er ook wel niet zoveel. En voor de rest was er zo'n typisch, typisch dijkdorp. En op het moment zat hier de grote aanleg van de Rijn en Maashaven... Toen heeft en dat is natuurlijk wel heel bepalend voor de beeldvorming geworden van dit, dit gebied heeft G.E. de Jong, de grote ontwikkelaar van het havengebied... ook vooral zijn best gedaan om te benadrukken... dat het eigenlijk helemaal niet zo'n bijzonder gebied was. Want hij had dat, deze, dit, dit dijkdorp gewoon nodig om dat te kunnen vergraven... tot de grote transitohavens die nodig waren om Rotterdam te ontwikkelen... als het doorvoerknooppunt naar Duitsland. En uh, je had hier dus een aantal... En dat is ook wel grappig. Dat is namelijk met name de discussie tussen de, de, de hoofddirecteur van gemeentewerken... en leden van de Rotterdamse elite ging namelijk over de noodzaak van... moest dat dorp nou echt vergraven worden tot een haven? Dus in die zin dat het... Uh, en hij heeft vooral in zijn beeldvorming gebruikt in de verdediging van zijn plan. Nou ja, je kunt het een beetje vergelijken. En dat is misschien wel toepasselijk vergelijken met de voorgaande uur... met een Javaanse kampong. Dus ja... Dat kun je eigenlijk net zo goed, maar amouveren zoals het toen netjes in het ambtelijk jargon heette. En dat is uiteindelijk ja. ook gebeurd. Ja, ze, ze lopen er op dit moment ook veel mensen rond uh, uit Den Haag in de het en zeggen, ach, eigenlijk is er ook niks aan hier. <laughs> nou ja, het, het ging zoals met, met, met veel gebieden in de haven. Later nog de dorpen Rozenburg enzovoort. Maar zeven hui, 700 huizen plat en, en, en meer dan 3000 mensen, geloof ik, uh, geavond. 700 uh, mensen. Om precies te zijn. Ja, ja. die konden allemaal uh, weg. We ja. noemen het het dorp Kraton, hè? Maar dat was daarvoor al eigenlijk, want toen de, de rijk uit Rotterdam hier kwamen... en die nabepeski, maramees, noem ze allemaal mee op. En die hebben hier die huizen gesticht. Er zijn foto's van, dat, dat zou je waarschijnlijk wel gezien hebben. Maar die hebben hier lange tijd vertoefd. Maar waarvoor hebben ze hier vertoefd? Omdat in Rotterdam de pest uitbrak. En toen dachten ze bij de Rijken: ja, we gaan lekker naar de overkant. En dan zitten we lekker rustig in ieder geval. Want hier had je le je lering en in de stad had je dat niet vroeger. En daarvoor brak de pest uit daarom. Maar toen zijn we hierheen gekomen. De Golera. Ja. ja. Ja, het pest is al... Uh, want het pesthuis wat op Feyenoord is neergezet... Dus ja, het is goed. Goed voor de, neem vooral voor het historisch besef. Het pesthuis wat is neergezet dus is eigenlijk nooit gebruikt. dus op Feyenoord. Want sinds de 17e is hier al de pest niet meer geweest. We willen het in Rotterdam ja. niet hebben, dat pesthuis. <laughs> dat dat moet in Katendrecht. Tenminste, naar de overkant. Ja. Goed, de havens, de Rijnhaven, de Maashaven... Ja, het is misschien... 1898 die worden gegraven voor de mensen die niet uit Rotterdam komen. Ik heb het Jos ook uh, moeten uitleggen met tekeningetjes erbij. Pak even de kaart van Rotterdam, want dan, dan, dan ziet u misschien ook thuis hoe het gebied er een beetje uitzag. De Rijnhaven en daarna het graven van de Maashaven leiden ertoe dat hier een soort rare landtong ontstaat. En... Han Meijer, in je boekje kom ik tegen dat deze wijk eigenlijk al een, een soort project van stadsvernieuwing is op dat moment. Die 700 huizen en die 3.700 mensen zijn weg. Uh, en hier kan iets nieuws beginnen. Ja, nou, voor een deel bleef er gewoon een stuk land over tussen die twee havens. Ja. En uh, alles wat met een beetje te gelden gemaakt kon worden, dat moest te gelden gemaakt worden. Want dat was een enorm kostbaar project het graven van die havens. Dus de oplossing was daar een, ook een stukje woonwijk realiseren. En uh, het grappige daarvan is wel dat het gerealiseerd werd... al volgens een concept, wat uh, Herman met Buurman hier ook zegt. Uh, in Rotterdam in de 19e eeuw waren ontzettend grote sloppenwijken en, en, en krottenwijken. En uh, er was een nieuwe standaard ontwikkeld door diezelfde Geer de Jong. Van ruime, brede straten. En op dit moment kijken wij er misschien wat anders tegenaan. Maar voor het tijdsbeeld van toen was Kaapdrecht eigenlijk een, een riante met brede straten voorzien. Ja. Een soort Hausman van Parijs, maar dan uh, hier... dat is nou, Een Hausman is heel, uh, heel sterk. Uh, maar okay. er, er werd uh, hier op ruimere schaal gebouwd... dan wat bijvoorbeeld net daarvoor was gerealiseerd. Het Oude Westen in Rotterdam. Maar, wat maar even voor het plaatje. Uh, voor die tijd is het een dijkdorp met hier en daar een villa... Ja. En dan wordt het uh, in 1898, als ik het goed begrijp... Wat uh, wordt het een soort <laughs> Nee, dat was geloof ik weer later. Maar de, dan wordt het een modelwijk. Een, een, ja. een soort tuinstad, maar dan voor Rotterdam. Uh, al nou, in de eind 19e eeuw. Het, het wordt, het, het, dat dat heel... hadden we in Amsterdam, had men dat toen nog niet geloken. Dus in deze zin... Ja. Er, voor... er, er werd hier een voorziening getroffen, ook om het te gelden te maken... voor mensen die ook geacht werden in die havens te gaan werken. En dat moest een, een, een, een beetje fatsoenlijk wijkje worden... Dat, dat uh, met, met, met uh, brede rechte straten. En dat uh, werd kaartdrecht. Het, het grappige is, het, je zegt het is een uh, dijkdorp. Hier kwam ook een wetering uit om de polder te ontwateren. Die wetering die loopt hierachter het, uh, maat, op, op het binnenterrein van het blok waar we nu zitten. Van het huizenblok waar we nu zitten. En niet het hele blok is gesloopt, want als je naar dat binnenterrein... Gaat kijken, dat ontdekten we destijds toen ik hier in de stadsnieuwing werkte. Daar staan nog panden met een voorgevel naar de binnenkant toe. Dus wij dachten toen: hoe, hoe okay. kan, kan dit in Nederlands staan? Dat komt door het feit dat uh, die, die, die wetering daar destijds de voorkant van een aantal panden was. die niet gesloopt waren en uh, opgenomen zijn in het nieuwe. nieuwe Laat maar door de tijd gaan naar die modelwijk die hier wordt neergezet. Er is gedachte over hoe gaan we een, een wijk maken, een, een modelwijk. En op een bepaalde manier mislukt dat ook weer... doordat er een enorme instroom is uh, anders, Paul van, der Laar, van, van mensen die in die haven gaan werken... Brabanders, Zeven en uit, uiteindelijk ook Chinezen... die niet helemaal misschien in een modelwijk passen ja we moeten wel ja het uiteindelijk is we hebben toen vanmorgen zijn we al bezig over dat van die brabant en zeeland dat is natuurlijk ook dat moeten we ook niet niet overdrijven. zo overdrijven ja, ja. wat het is ook, eh, als je dan kijkt dan gewoon even naar de ontwikkeling van het gebied rond 1919 1910... dan zie je eigenlijk dat de bewoning... De, we hebben het dan nog steeds niet over de grote aantallen mensen die hier in dit, uh, dit gebied wonen. Het is natuurlijk zo dat het een gebied is voor iedereen die hier naartoe komt... die zoekt natuurlijk op een gegeven moment een goede, een, een goede plek om te werken. En uit, uiteraard is dit gebied ook, met name ook, door Geer de Jonge in de tijd ontwikkeld... als een woonwijk waarbij de mensen dus dicht bij de arbeid. Maar dat wil niet per definitie zeggen dat het nou echt maar meteen al vanaf het begin... en wij voor al die, uh, die boeren uit Brabant en Zeeland hier naartoe kwamen. Want voor al die... Hè, dat is een, een, een, ook een beeld wat hebben we geweldig in de mythevorm. Dat heeft uh, Bouwman na de oorlog. Bouwman en Bouwman in hun boek De Groei van de Grote Werkstad. Die hebben als het ware de mythe gecreëerd van Rotterdam-Zuid. Dat is een stad van boeren uit Brabant en Zeeland. En wat ik ook doe om enigszins die hypothese bij te stellen... rond krachten, dat lukt niet. Dus dat ga ik nu vanmorgen ook niet proberen. Ga, gaat je op maar we moeten het wel... Dat, dat is dus wel in die beeldvorm. En dat is wel een belangrijk aspect. Want als we het hebben over het imago van Katendrecht, is dat natuurlijk wel wat telkens terugkeert, Waardoor het ook voor Katendrecht in de beeldvorm van als, als stadsdeel, altijd heel erg lastig is om zich daarvan los te maken. Want als je eenmaal dat, die hypothese accepteert, dan kun je zeggen, oh, dat is toch een gebied voor ja, boeren op, op Zuid. Nou ja, die zijn toch weinig ontwikkeld. Nou ja, dan is het een probleemgebied. Dan kunnen die anderen er ook wel bij. En zo ontstaat natuurlijk wel een beeldvorm als toch een soort vergaarbak is van een soort... ja, ik zie je handopsteken. Uh, die komt misschien van... Uh, uh, uh, maar... Uh, dat is dus eigenlijk maar een... Uh, maar een, een plek waar het op zich goed is om dat wat te nuanceren. Maar misschien komen we daar nog op, de, op terug. Nou. Is er wel wat van waar... Is er, is er, maar, zijn er helemaal geen boeren en zeeuwen in dit deel van Rotterdam ooit maar geweest? Maar kijk, als je Wel, kijkt naar de ontwikkeling van... Ah, we hebben het nog steeds over het eind 19e eeuw. Je kijkt ja, Naar het loop 20. van de begin, begin 20e eeuw. Je kijkt naar de ontwikkeling van de migratie. Dan moet je vooral zien dat er een hele sterke migratiepatroon is tussen de grote steden. Met name eigenlijk is dat randstedelijk migratiepersoon eigenlijk heel erg belangrijk. Dus dat als je... Suggereert dat het alleen maar zou gaan om boeren die, uh, uh, en, en landarbeiders die het, het, in tijden van de depressie in het eind van de 19e eeuw het platteland hebben ongevlucht, dan is dat een geweldige uh, vertekening van de feiten. Het gaat namelijk voornamelijk ook om bevolking die tussen de grote steden migreren. Um, de tunes staan klaar voor een volgend lied. En dat betreft, geloof ik, dit, helemaal dit ja, onderwerp. Wij, wij houden die mythe al uh, elke avond en avond hier in Behala in stand. Door het gewoon keihard de boerenzij te noemen. Ze, sorry, te lullen was Brugman, maar wij houden de Mythe in stand. Dank, dankjewel. De boerenzij. Wij woonden op de boerenzij in het zuiden van de stad. We hebben het met z'n tienen thuis nooit erg breed gehad. Zes zussen had ik boven mij, ik was de derde zoon. Mijn vader deed het zonder, dat was toen heel gewoon. We zaten op een galerij in een drie -kamer flat We lagen met de jongens in een dubbelstapelbed. Ik droeg de kleren van mijn broers tot op de laatste draad. En daarna liep de jongste er voor lul. in Elzing, ja, geluk was heel gewoon. Vakantie, dat was eens per jaar, een dag ging naar de zee. Dan nam een paar ons om de beurt op de brommen mee. Ieder had een krantenwijk, we schouder ons kapot. Zuur verdiende centen gingen naar de huishoudpot. Je kreeg er huis wel wat voor terug, soms een flinke wel. Dat was misschien wel goed bedoeld, maar gloeien deed het wel. Zo gaat dit lied nog even voort, wil nu vast even kwijt het was misschien wel armoe maar ook een klote tijd Dat Tunes. Straks horen we ze nog een keer. Uh, Han, Han Meijer, jij wilde dwingend ook nog iets zeggen over, over de mythe. Nu heb je heel even nog de gelegenheid voor de Nou twijf... ja, wat, wat Paul toen net zei over dat die uh, bevolkingsgroei... met name door, door de migratie tussen de steden kwam... dat lijkt me niet helemaal juist. De stad als Rotterdam groeide rond de eeuwwisseling... met 10.000 mensen per, per jaar op een gegeven moment... Uh, en dat gezellig gebeurde in Den Haag en Amsterdam. En, dus dat kan onmogelijk alleen maar verkeer geweest zijn ik, tussen die steden. Ik begin ondertussen ontzettend benieuwd te worden... wie er dan wel naar Rotterdam getrokken nee, zijn. Oh, uh, geen boeren en geen zeeuwen en geen andere mensen uit de Randstad. Goed. Ik heb het niet We gehad over, over. Let wel. Nou, ik heb het niet over. ik heb het niet gehad over de bevolkingsgroei. Je weet net als ik dat als je kijkt naar de grote bevolkingsgroei, dat vooral de natuurlijke aanwas die vanaf 1900 zorgt door de daling van de zuigelingensterfte. Voor de grote bevolkingsgroei. De Goed. piek van de migratie zit met name in het derde kwart van de 19e eeuw. Heren, jullie vechten dit elders uit. is nu afgelopen. We gaan, we gaan straks horen wie in ieder geval hier kwamen. Want straks gaan we praten met Elsver om over de Chinezen. Maar we gaan eerst luisteren naar de kolom van vandaag, de Rotterdamse Nelleke Noordervliet. Als het belastingkantoor aan de Puntegaalstraat in de volksmond uiteraard pluk niet in de weg stond, hadden we vanaf de Koolhaven, Hoek Willem Buitenwegstraat, waar we een tijd lang woonden, zo over de rivier heen naar Katendrecht kunnen kijken. De Kaap lag dan misschien wel in mijn blikveld. Het was een verboden buurt. Had Amsterdam de wallen, Rotterdam had de Kaap. Kon je als Amsterdammer makkelijk bij het uitgaan verdwalen in de buurt, Voor Katendrecht moest je moeite doen... Nu moest je vooruitgaan in Rotterdam altijd moeite doen. Een kroegentocht was een hele onderneming. De cafés of nachtclubs die aan volk waren... lagen op grote afstand van elkaar en het woei altijd. Lopen langs het onherbergzame en winderige wena, de warmte van een prettig etablissement... nog zeker een kwartier of langer verder... ontnuchterde en verkilde. Dan toch maar naar huis... Katendrecht scheen wel intiem te zijn en volgestouwd met knijpjes. Maar Katendrecht was voor de inwoner van Rotterdam-Noord een paar bruggen te ver. De inwoner van Noord kwam sowieso, zelden of nooit, op Zuid. En Katendrecht had een slechte reputatie, niet zozeer vanwege de hoeren, maar vanwege de vechtersbazen. Er werden makkelijk messen getrokken. Net de burgermanskinderen van keurige middelbare scholen... vielen daar net zo op als Chinezen in Volendam. En de ruwe kerels en meiden van de overkant... hadden het niet zo op die melkmuiltjes van Noord begrepen. Katendrecht was een buurt voor passagierende zeelui. Daar vertoonde zich het hitzige volk uit de stokersruimen... de getatoeëerde bootslui... de matrozen die maanden op zee waren geweest en hun gage hadden gespaard... Wij, nette meisjes, kwamen wel in contact met zeelieden... maar dat waren de officieren. Ik heb me eens laten rondleiden op een fraai Frans vrachtschip... door de eerste officier. Fijn uniform met gouden knopen, keurige lunch in een glanzende mes... en verder ook in ieder opzicht een gentleman. Goed voor je talen, zo'n internationale stad. Hoewel Rotterdam een arbeidersstad was en is waren er in de jaren 50 en 60 verschillende kringen te onderscheiden in het uitgaansleven. De Haute van havenbaronnen was lid van de Koninklijke Zeil- en Roeivereniging De Maas... met een sociëteit aan de Veerhaven. Old Dutch aan de Straat was een bodega-annex-restaurant... waar mijn moeder met jaloerse blikken naar keek. Welgestelde zakenlui kwamen daar. Ze schijnen daar in de tijd dat wij in de buurt woonden... een Michelinster te hebben gevoerd en oesters te hebben geserveerd. Beide fenomenen waren mij onbekend. Mij leek het een albollige ballentent. Mijn ouders kwamen een enkele keer bij café-restaurant Cozy Corner... op de Goudse Singel... waar de niet-onbekende Annie van Hetzelfde achter de piano zat... en waar een biljart stond. Het kleine contingent artistiekelingen had Café Melief... en de pijp tot hun beschikking. In mijn tijd gold ook de fles als hangout van kunstzinnige wannabes. De rest van Rotterdam, al die leuke, echte, gewone Rotterdammers... verdeelden zich over de stad. Net een beetje te strak gekleed, net een beetje te opzichtig gekapt... net een beetje ordinair, op een heel andere manier dan de Amsterdammers. En dan was er Katendrecht... Gewoon Rotterdam in het kwadraat. Nu ligt er de Rotterdam afgemeerd. Die zag ik vroeger voorbij varen naar de hal. Tegenwoordig het beroemde Hotel New York. Daar heb ik wel eens gelogeerd. S Morgens werd ik wakker met een uitzicht op een hoop zand... een oude hijskraan, een loods aan de veerlaan en een stuk water. Zo, dacht ik. Mijn stad... Mooiste uitzicht dat er is. Fijn en nelle om thuis te zijn. Ja, en, en, en, en dat logeren in een hotel, uh, uh, wat was het nou? In New, New York. York? Wat, was dat met zo'n officier? O, nee, nee, nee, nee, nee, dat is veel later, oh, okay. Als u nu naar de site gaat, Geschiedenis24... dan uh, uh, ziet u daar, en filmpjes over Katendrecht... we horen straks precies wat het allemaal is... Uh, van directeur Marks Koolhaas... maar daar ziet u heel veel filmpjes met daarop Chinezen... en Chinese uh, etablissementen waar ze... Uh, Eten verkopen, maar ook vooral waar ze met z'n allen alle wonen. Els deze wijk is. De eerste Europese Chinatown wordt wel gezegd. En waarom hier, waarom Chinezen op Katendrecht? Dat is het onderwerp van jouw proefschrift, wat bijna af ja. is, begrijp ik. Ja, mijn proefschrift is wel iets breder voor de duidelijkheid. Het gaat over uh, stadsontwikkeling, stedenbouwen en de plek van migranten in de stad. En daar is Katendrecht en, en, een van de hoofdstukken. Heb jij dan mag... nog een mening uit welk deel, wie... <laughs> Dat Uit wat van volk dat... Rotterdammers nou eigenlijk bestaat? Dat we dat Ik ga me daar hadden. niet aan wagen. Ik ga me daar echt niet aan wagen. Ja. Uh, maar om op uw vraag te antwoorden. Hè. Uh, uh, die Chinezen die zijn hier uh, op Katendrecht terechtgekomen in eerste instantie als stakingsbrekers. Uh, die werden ingehuurd door de Nederlandse scheepvaart. Maatschappijen met als doel om uh, de toenemende macht van die lokale vakbonden een beetje tegen te gaan. En dat was dan in 1911. En uh, ik kan dan nog iets breder kaderen als er tijd voor is. Uh, dat, heeft, dat gaat eigenlijk nog iets vroeger terug, want uh, die Chinese diaspora, die was al veel vroeger aan de gang, die was al van 1850 uh, aan de gang, uh, is begonnen in uh, Verenigde Staten en in Engeland, uh, waar dat toen massaal uh, miljoenen uh, Chinezen uh, gerekruteerd zijn in kleine uh, landbouwstadjes uh, in China, die zijn uh, massaal naar de Verenigde Staten en naar Engeland gegaan. daar is vanaf eind 19e eeuw een veel restrictiever beleid gevoerd, omwille van bescherming van eigen werkgelegenheid, ook om de uit uitingspraktijken tegen te gaan. En in Engeland, vooral het beleid dat in Engeland veranderd is geweest uh, en het feit dat uh, daar uh, Chinezen uh, ...nog wel mochten werken voor de scheepvaartsmaatschappijen... ...maar niet meer mochten aan- en afmoesteren in Engeland... ...heeft gezorgd dat er veel Chinezen naar de nabijgelegen havensteden verhuisd zijn. Niet alleen naar Nederland, ook naar België. Um, Toch wel. Toch wel. <laughs> uh, naar Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam. En zo zijn ze terechtgekomen. Maar het is dus Nederland. een bekend patroon. Ze worden eerst massaal worden ze, uh, naar uh, de havensteden toegehaald als goedkope arbeiderskracht. Dat heeft ook te maken met de afschaffing van de slavernij. Zijn, zijn de nieuwe slaven? Want som, als je leest hoe er met ze is omgegaan... zou je het haast denken. Dat nou, waren het wel. Hoor. Waren het wel. Ja, dat, eh, ik, ik, Tegengesteld is eigenlijk... ze zijn hierheen gekomen. En ze zijn hierheen gehaald. He, dat waren Singapore-Chinezen. Die hadden een Nederlands paspoort. Maar ook de oliemaatschappijen... en andere maatschappijen, Holland de Meerklein... en noemt ze allemaal op... die haalden zelfs illegale... Uit China om ze hier met de schepen mee te laten gaan. Maar niet als stakingsbrekers. Ja, misschien voor de scheepvaart wel. Ja. Maar, maar niet voor de haven, de... om wijze van spreken. Want ze hadden geen net voor die haven, die Chinezen. Dat waren dan van mannetjes. Zo groot. Maar zo smal. <lacht> ja, en bedoel maar. dat. Ja, nee, daar had je bootwerkers voor nodig. Hoe is het toch? Ja, wat, wat een tijde El, eigenlijk. Ja, ze moesten in ieder geval wel het vuile en het harde werk doen. Het waren Jawel. de stokers en de toeristen. Ja. En de o, op de schepen, ja, ja. In de de scheepvaart. ja. De wereld is echt veranderd. Hè? Dat ja. was de tijd dat we de Chinezen haalden. Nu komen ze. Jawel. Goed, vanzelf. Ze zijn we welkom. Het, het gevolg is hoe dan ook dat er een vrij grote Chinese gemeenschap terechtkomt op de Kaap. En daar in handen komt van de shipping managers. Een soort koppelbazen. Dat is een kid? Sorry? Kid, heet heette die. <laughs> er was er één, ja, er waren er meerdere, dacht ik, u, u heeft ze zelf ook gekend. Ik heb ze gekend, uh. ja. Ja, inderdaad. Dan, dan worden we razend nieuwsgierig, maar goed, ga verder. <laughs> ik heb me altijd over direnter, uh... doen, dus. en ook niks aan opengehouden. gehouden. GELACH nee. uh... <laughs> Ga door. Ja. Else Vloesem. Ja. voor. Er zijn boardinghouses. Daar, daar liggen 40, 50 Chinezen op één kamer. Die, die mensen die daar de eigenaar van zijn. Ja, dat is ook niet waar. hoor. Oh. Dat, wordt ook weer, nee. dat is ook weer een mythe. Ja, dat, wij, wij, wij, wij kwamen als kinderen, als, als jonge kinderen, kwamen ook veel in die, in die boarding houses, Het was zo hartstikke Maar stond er stonden dan wel, dat waren drie, drie kamerwoningjes bij wijze van spreken. Ja. Er werd gekookt. En, en daar had je een, een kacheltje staan, bewaard te spreken. Er lag wat hout of kolenaars, zakjes kolen. En er stonden zes of zeven bedden. En daar lagen die Chinese opium te joken. Nou, dat, dat is mijn idee en, en mijn gezicht van, van die Chinezen daar ook. Maar om te zeggen, ze lagen met z'n veertig. dan zeg ik van, nou, waar moet je die bergen dan? Ja, dat, dat, dat lees nou, dan ik in de moet je ze op liter... elkaar stapelen. Ja, volgens mij gebeurt het. Uh, met met uw goedvinden, goedvinden, Herman van Eyck, gaan we ook even aan de, de deskundige, de, of de andere deskundige. Oh, ja, deskundige deskundigen nee, de, de andere deskundige. De de ja. de dat zei ik net. De andere deskundige hier aan tafel, helemaal uit België. Uh, uh, heeft Herman van Eyck nou een punt... of heeft hij niet helemaal goed opgelet destijds? Ik zou het toch zeker niet willen minimaliseren... want het heeft daarna toch ook wel... nog uh, wijzigingen in de wetgeving... van de logementen veroorzaakt enzovoort. En er bestaan ook wel degelijk... Historische bronnen die bevestigen dat dat effectief het geval is geweest. Er is sprake inderdaad van die drie dubbele stapelbedden. En die logementverordening. daar wil ik wel even dieper op ingaan, die maakte bijvoorbeeld ook dat er uh, speciale bepalingen uh, vastgelegd zijn die enkel gericht waren op de Chinese logementen. Die waren, enerzijds waren die minder streng, dan voor de andere logementen, omdat het idee was van uh, de Oosterse zeden zijn ander dan de Westerse. Dus we moeten niet zo streng zijn voor de Chinese logementen. Aan de andere kant was het ook zo uh, dat er bijvoorbeeld wel bepaald werd dat er een maximaal aantal mensen maar in een ruimte mochten liggen. Dus ik neem aan dat daar dan redenen voor waren om dat beginnen vast te leggen in een, in een wetgeving. En dat was ook de aanleiding om uh, dan, vanaf dan, uh, maandelijks... dus uh, in het holst van de nacht uh, tellingen te beginnen voeren in de Chinese, lo Chinese logementen... om na te gaan dat er wel degelijk uh, rekening werd gehouden... dat er niet te veel Chinezen in één kamer werden okay. gepakt. Ja. Nou, nou, nou zeg je dat er een oh, bepaald uh, stigma is uh, uh, meteen al... Hè, waarin de Chinezen anders worden behandeld dan andere bevolkingsgroepen. En dat is iets mm -hmm. wat heel lang blijft bestaan... en dat zie je op allerlei mogelijke manieren terug, begrijp ik, hè? Dat zie je op verschillende manieren terug. Uh, stigmatisering, uh, vooral in de media was dat. Uh, dus er werd heel uitvoerig altijd in de kranten bericht over allerlei soorten wantoestanden dat op katendrecht zouden plaatsvinden. Ook wat betreft de Chinezen, niet alleen wat betreft uh, prostituees, prostituees enzovoort. Uh, maar stigmatisering enerzijds, maar uh, anderzijds... Ook uh, een soort van romantisering, mythevorming, Een exotisch uh, beeld dat van de Chinezen werd uh, opgehangen. Ik zie, heel fronsend, ik zie heel fronsend kijken, maar ik wil het zeker ook uh, nuanceren. Want die berichtgeving in de media die staat, die geeft echt wel een vertekend beeld van uh, hoe dat het er in werkelijkheid aan toe ging, want ik heb naast in de archieven te zitten heb ik ook met een aantal mensen gesproken ik zou graag straks ook nog eens met Herman uh, spreken Waarin dat je toch een veel genuanceerder beeld krijgt van wat er daadwerkelijk aan de gang was. En dan valt heel erg op dat uh, in tegenstelling tot andere Chinatown's elders in de wereld, waar dat die stigmatisering toch ook wel heel erg sterk was, dat uh, in Nederland de uitwisseling tussen Nederlanders en Chinezen eigenlijk heel erg uh, sterk was. En dat zie je onder meer door de gemengde huwelijken. Dat zag je ook in het dagelijks leven taallessen die gegeven werden, was die voor elkaar gedaan werd enzovoort. Maar ook economisch was er veel wederzijds profijt. Huiseigenaren die hun uh, huizen konden verhuren aan de Chinese shippingmasters. Maar ook uh, restaurant- en caféhouders die natuurlijk ook veel profijt hadden met het feit dat hier ineens zoveel uh, ja, Chinezen Het is wel grappig, Herman uh, van Eyck zat in het eerste deel van je betoog voortdurend nee te schudden en het laatste deel voortdurend uh, ja. in stemming ja, te knikken. Ja, je hebt altijd nuances natuurlijk, hè? dus ik bedoel, dat het was niet zo moeilijk. Maar, maar wij hebben altijd in vrede geleefd met die Chinezen. Ik ja. ben hier niet geboren, maar ik, ik zit hier al meer dan 70 jaar, dus ik bedoel dat... Ik, even, even nog een vraagje over jouw uh, aantal de Chinezen die je hebt aangetroffen in dat huis en die huizen. Weet je zeker dat je in een huis was of was je misschien per ongeluk in een opiumkit terechtgekomen? Ja. Dat werd ook nog gebruikt, ja. Nee, okay. ook. Goed, ja. ja. Daar was ik ook nieuwsgierig naar. We hebben het in ieder geval... Uh, ik, Probeer toch een soort... <laughs> uh, uh, uh, we hebben te maken met een stigmatisering van een wijk van uh, Chinese uh, uh, arbeiders. Uh, het is een wijk die nog een heel speciaal karakter krijgt, ook tijdens de oorlog. Omdat het de enige uitgaansplek is nadat de rest van Rotterdam is gebombardeerd. En de weermachtssoldaten hier niet mogen komen. Ja, maar moet je daar ook niet ja. de ondernemingsgeest van de Chinezen bijhalen, halen te spreken? Wat zegt u? De ondernemingsgeest van de Chinezen. Ja. Ja, je had, je, had, je had restaurants, je had strijk, was- en strijkinrichtingen, je had van alles had je. Want die jongen begonnen dat zelf, ondanks dat ze geen geld hadden. Wat, wat, en... wat je er nog even aan toe moet voegen, denk ik, is dat uh, enerzijds was het een gericht beleid van die scheepvaartondernemingen om uh, Chinezen te ronselen en hier te ja. dumpen. Aan de andere kant was het ook een gericht beleid van de gemeente Rotterdam om zich hier geconcentreerd te houden. Ja. Want er was een enorme uh, vrees... Voor die ook te maken heeft met die mythevorming. Het Chinese was iets onbekend. Dat moest vooral niet uitwaaieren. Dus Katendrecht was een, een mooie concentratieplek... met een politiepost die dat hele zaakje kon controleren. Ik, ik wil proberen toch een paar sprongen te maken in de, in de geschiedenis... omdat we anders toch niet aan een ander heel belangrijk onderwerp toekomen. Want Katendrecht is bekend om de Chinezen en het Chinatown-karakter. Maar Katendrecht is natuurlijk later en zeker ook na de oorlog... vooral bekend geworden als de plek waar de prostituees zaten. Kwamen. Kwamen. Um, Dat is een heel belangrijk onderscheid. <grijg> <grijg> het is iets wat, wat, wat, wat, de, wat de wijk langdurig kenmerkt. Wat uh, uh, lang ook totaal geen probleem is. Uh, uh, omdat het heel veel mensen naar Katendrecht toe uh, trekt. Waardoor het hier ook heel goed gaat. Maar het karakteriseert dus de wijk wel. En... Op een gegeven moment, en dan Meijer, je schrijft daarover in, in het boekje... de jaren 50, 60, lijkt dat alsof dat het een prachtige tijd is. Maar dan ontwikkelt Rotterdam zich heel sterk. En dan is Katendrecht eigenlijk, zeg je... een soort bewust afvalputje voor alle mensen... die eigenlijk in de rest van de stad niet passen. En dat is onder andere de ik heb er maar een put van. Ja, dat dat, dat, dat al, begint al in de jaren 20 en 30... met het bewust concentratiebeleid van de Chinezen. Ook toen zaten er al een aantal prostituees. Daar wordt dan ook al in diezelfde mythevorming waar Els het over heeft uh, over, over geschreven. Uh, in de jaren 50, dan, uh, tijdens het bombardement... Dat is eigenlijk de belangrijkste andere prostitutiewijk, de Schiedamse dijk... die is weggebombardeerd. Dus uh, Kaantrecht is dan nog de enige overgebleven uh, plek waar zoiets kan... en waar dat ook bewust wordt geconcentreerd. Dat, dat is inderdaad mag ik, het verhaal. Mag ik er even wat voor zeggen? Herman van Hild. Ja? Voor deze keer dan. Uh, <lacht> de dertiende van de vijfde, 1909... burgemeester Simmerman, de voorzitter van de gemeenteraad, zegt... de meest bedorven plek in onze wijngaard zal zijn uitgegroeid. Het gaat om een maatregel die in hoge mate zal bijdragen tot bestrijding... van wat uit een oogpunt van zedelijkheid en ergernis... en een schande voor onze stad is. Daarmee bedoelde hij de Zandstraat, want daar moest het niet voor stadhuis komen. Prostitutie vanuit de Zandstraat wordt naar Schiedamse dijk en Katendrecht verbannen. 199. Ja, de zandstraat is natuurlijk aan de andere kant van de Maas. Hè. Uh, oh, alles komt huizen, in. Precies alles. Even voor de mensen ja, die niet vaar, uit Rotterdam komen, moest, moest weg, moest naar naar naar Katendrecht. Ik probeer toch die sprong te maken. Uh, naar de jaren 70, het moment waarop de prostitutie... Oh, ik zou misschien wat eerder willen beginnen. Ja, dat, we... ja, dat begrijp ik keer goed. Nou, ja. deze ja. keer niet. Ja. Mijn ja. leven. Nee. nee. nee. Kat is een dorp geweest, Er zaten 127 ja. winkels. Ja. Er zaten 40 bedrijven. Er zaten nog andere grote bedrijven, bewijs te spreken. Dit is het rijkste dorp geweest van Rotterdam. Maar het is verziekt door de komst van datgene wat gebeurd is eigenlijk. Daar wil ik ook naartoe met u goed vinden, want in de jaren 70 wordt het een vrij ernstig probleem. Ja. Want dan ont ontwikkelen zich steeds meer al, bordelen, komt er steeds meer criminaliteit mee. En dan bent u eigenlijk een van degenen die de bewoners organiseert om ervoor te zorgen, wederom, dat uh, Katendrecht dat mooie waar u het net over heeft, weer terug kan krijgen. Dat was onze buurt. Ik ben, ik ben in de huwelijksvereniging begonnen. Toen ben ik naar het Wijkelgang Katendrecht gegaan. Wijkelgang. Later heb ik de actiegroep geleid. Bewijs ben ik ben voorzitter geweest van het wijkelgang. Ik heb in de projectgroep gezeten. Ik heb alles gedaan wat, wat mogelijk was om, uh, om de zaak poten te zetten. Het moest maar vanuit... het, nee, niet alleen hoor. Dat, dat... Maar het moest vanuit de bewoners komen? Want door, u, u voelde zich door, door het stadsbestuur in ieder geval niet uh, gesteund. Nou, dus dat... laat ik wat anders zeggen. Ik heb een vergadering gehad met Thomas en met Jettinghoff. De burgemeester en van Jettinghoff, de... Die zei, ja, de wethouder met wethouder van volkshuisvesting. En daar kwamen wij om te vragen van jongens, er is een woonruimtewet. Er zijn 121 bedelen in de wijk Katenecht. Er werken 385 prostituees. Stop daar nou eens mee. Ik moest bij mijn ouders ingewoonen wonen. En mijn horen kregen de banden, bij wijze van spreken hier ook. En die kwamen elders vandaan. Toen zei, nou, zei of die zei ja, maar... Hoe wil ik dat dan doen? Ik zeg, dat is oneigenlijk gebruik van woonruimte. Dan gaan we processen aan gewoon. Dan schakelen we de stadsadvocaat in. En dat was het eerste begin van het feit dat de prostitutie ging verdwijnen uit de wijk Katerdrecht. Want er werden woningen gevorderd voor Katerdrecht. Maar ik begrijp dat de gemeenteraad in eerste instantie van zins was... om eigenlijk de gewone bewoners uit de wijk nou, te laten halen. Dat heb, dat heb ik met Thomas en ook met Jettinghoff gesproken toen die tijd. Ik, Jettinghoff, en ik heb het omschreven in het boek ook straks... Jettinghoff die zei: Mooi luisteren, Katerdrecht. Alle bewoners moeten gaan verhuizen vanuit de wijk want We maken daar een totaal ja. prostitutiecentrum van. Ik, ik heb in een, een vaste een, een vergadering gezeten met Thomas. Met, met alle, alle ja. wethouders en dergelijke. En de commissaris van politie. En daar zei Thomas tegen mij. En dat was een besloten vergadering, moet ik erbij zeggen. En iedereen zat er. Ook de, de, de, de zedendienst en dergelijke. Toen zei Thomas tegen mij, meneer Van Eyck... Hij zei: Ik heb een plan. Hij zegt, eh, ik zeg dat is, dus. hij zegt, alle bewoners laten verhuizen naar het Veenmoordterrein. Ze nou gooit de deur open, want de deur was gesloten, want ze mochten er niet bij zijn, de pers. Ik zeg, dan ga jij als sociaaldemocraat vertellen dat je de bewoners van de wijk gaat deporteren naar het Veenmoordterrein. Ja. Ja? Want de deur moest, volgens, volgens Thomas, zou er zou zou geen bewoner meer blijven wonen op Katerrecht door u toedoen onder andere, En uh, helaas is er geen tijd meer voor om u dat zelf te laten vertellen. Want het is wel een schitterend verhaal. U vertelt het in uw <laughs> boek dat u gaat komen. Maar het, het, het, de problemen lopen zo hoog op... dat met uh, jachtgeweren, met afgezaagde lopen en met knuppels... uiteindelijk het uh, tot ah. vechtpartijen komt met soeteneurs. Uh, souteneurs. Al, dit alles in een poging om, om Katendrecht leefbaar te maken. En, en, dat is, uh, en dan gaan we toch naar een afronding toe, helaas... Uh, Han Meijer, Paul van der Laar. Er <laughs> uh, zijn enorm veel stadsvernieuwingsgedachten uh, uh, losgelaten op Katendrecht in uh, de afgelopen eeuw. Er, er moet een moment komen dat je zegt: van nou, de, de, die zijn allemaal mislukt en, en nu gaan we het nog een keer doen. En dan gaat het nu wel lukken, Han Meijer. Wat, wat, zou, wat is het ingrediënt wat daar dan uiteindelijk toe heeft geleid dat nu iedereen denkt: van goh, het zou wel eens kunnen veranderen met Ja, nou, Een heel belangrijke ontwikkeling die tegelijkertijd plaatsvond was de verplaatsing van de haven. In 1976 uh, kreeg je al de eerste nota: herstructurering oude havengebieden in Rotterdam. Toen constateerde. Gemeente al, dat door de aanleg van al die naoorlogse havengebieden... Botlek, Europoort, Maasvlakte... Ik dat de, havens, de, de havenbedrijven die uh, rond de Rijnen-Maashaven... en de Eerste en Tweede Katerhuishaven lagen... dat die zouden gaan verhuizen. Daar moest op geanticipeerd worden. En dat bood ook de mogelijkheid om Katerrecht uit zijn isolement te halen. Want het isolement was een van de grote uh, aanleidingen ook... om daar op, dat, dat, dat uh, afvalputje... Uh, te laten voortbestaan. En is dat nu pas dan gelukt, Paul van der Laar? Dat dat isolement is opgegeven? Was dat het grootste probleem? Nou, Ik denk dat Han daar een heel belangrijk punt heeft. Je ziet in het de hele kader uh, van de herstructurering... van de oude havengebieden... dat dat een heel belangrijk moment is geweest. Maar op het moment dat men gezegd... heeft we gaan die oude havengebieden herstructureren... betekent dat ook dat er geld beschikbaar komt... ook in de buurt, uh, in, niet alleen in het katerrecht... maar in het kader van de complete ontwikkeling... van de kop van Zuid, dat te herontwikkelen. En dat is natuurlijk een project... wat nu al enige tijd aan de gang is... En ik heb wel het idee dat de ontsluiting nu met Katerrecht, met de extra brug die er ligt, de aanzuigende werking... die met name ook het complex heeft op de Willeminapier. Het de van uitbreiding Stuit. van een aantal woningen. Hè, dus ja. een, een, een enorme toevoeging ja. van... Uh, en, en het, en het prostitutieprobleem wat opgelost is intussen, uh, meneer Van Eyck. Al die dingen, dus de isolatie, het, het, het wegwerken van de... Ja, je wordt op allerlei fronten bezig eigenlijk. Maar het jammerste vind in, ik dat toen de prostitutie verdwenen is... hier uit de wijk Katerdrecht hebben we nog 18 jaar moeten wachten voordat er een nieuwbouw begonnen ging worden. Ja, nu en is toen het... was er geld. En als er geen geld, dan kan het niet verder. Goed. ja. Maar, maar, ja. maar ik, ik liep je vanochtend uh, eventjes te kijken op het Plein. Ik zag een kookstudio, ik zag een duurzaam warenhuis, ik zag Tatu Bob... Het is ja. booming hier. En ja, dat, op met moderne, ja, dat, hippe mensen. Dus dat, het dat, gaat Dat op. was destijds ook een belangrijke constatering. Je moet er niet alleen maar een woonwijk van maken. Een belangrijk ingrediënt zal zijn om voor te bouwen op uh, een belangrijke infrastructuur van cafés, restaurants die hier is. En daar kan ook iets nieuws gebeuren. En, en, en, en, en dat zie je nu uh, opbloeien. Goed, dus we hebben wij in de projectgroep toen die tijd ook beslist, maak hier een soort centrum van, maar geen prostitutie. Dat, dat is aan het, aan het lukken op vele manieren. Het Theater Walhallen waar we nu zijn, is daar onder meer het bewijs van. Er is nog veel meer over Katendrecht te, te zeggen. Helaas uh, uh, gaan we dat nu niet meer doen. Ik wou u al het... Ja. <lacht> er komt een, een, een boek van Herman van Eyck, waarin u van alles daarover kan lezen. Er is veel Els vervloesem. Maar haar proefschrift verschijnt nog. Paul van der Laar, hartelijk dank. Han Meijer, ik ga nu wel doen alsof we helemaal aan het einde van het programma zijn, maar dat is helemaal niet zo, want de Tunes gaan nog een keer voor ons spelen en zij hebben een Prachtig nummer ter afsluiting over onze stad Rotterdam. Moet je horen, het zal u niet verbazen. Maar Rotterdam, dat is de stad voor mij. Dus bij Monopoly zit ik steeds te azen, op de Colsingel, de Plaak en het Hofplein heb ik, met een hotel erop, 50 gulden. <lacht> ik vlieg enkel retour naar zes, Van 16 hoven. naar Alicante al is maar voor een week. Maar toen ik terugkwam kon ik mijn ogen niet geloven, want 16 hoven heet nu Rotterdam de heek. Welke lul heeft dat bedacht? Dat kan toch niet, dames en heren? Rotterdam de Heek, je kan het vlees vinden op de TomTom. -tom. Nee. En als dat fijn wordt, permanent dit rechte rijtje. Wordt 020 het nieuwe kerngetal. En komt Bram Peper terug als burgemeester. <lacht> en wordt Ahoy een grote megastal. Al breekt door Paulot de Euromast in tweeën. Vaart op de rotte een homofestival. Al is geen hond over jou geheel tevreden, ja, toch, toch weet ik zeker dat hij altijd blijven zal. Hoi. Heel Rotterdam zie je zomers in de rokanje. Leg het de zonne in de rook van Pernis. Je wordt niet bruin, maar helemaal oranje. Wat bij het zomerkarnaval wel geiner is, maar Durodam, dat is toch groot geworden? Omdat je Rotterdam ziet leren in het klein. Zie ik jouw naam op de snelweg op de borden. Denk ik, hij is fijn om bijna thuis te zijn. Al komt de SS Rotterdam in Duitse handen, wordt brandladage straks helemaal halal. Hotel verkocht, hotel hotelbeheerlijk verkocht aan Van der Valk. En mag deelde nooit meer naar het boekenman. Al wordt in op geen ijs meer meer geboren. En de Dijkstig. Zelfde spoedgeval. Al is geen hond over jou geheel tevreden, toch weet ik zeker dat u altijd blijft. Dames en heren, even een kleine quiz. U weet, Rotterdam staat bekend om alle bijnamen die we hier geven aan dingen en aan zaken. Mag ik u even overhoren? Komt de eerste? Markie. Van Hanenham, die noemen ze de. Oh, ja. Juist, Ja, handvol. En, ja, en de zwaan is de. Heel goed, heel goed. Krijg de pleurs betekent. Ja, Nee hey joh. zo. En een frikandel met ketchup heet een... Nee, geen Berelol, mevrouw. Het zijn altijd dezelfde. Die mevrouw komt van Katendrecht denk ik. Nee, dat is een open rug heet dat hier. Nu komt een hele moeilijke. Jan Gat is een standbeeld van... Heel goed, heel goed. En de beurstraverse noemt men de... Juist. In Den Haag geeft uit wat wij hier En rooie piet die noemen wij je. Een... kroot juist La weet la zeker? la la la la Wat weet je zeker? la la la La la la la Afkondigen. En misschien is er dan aan het eind nog heel even tijd voor de tunes. Maar ik ga, want dat hoort op dit moment nog heel even naar de redacteur van de site Geschiedenis24, Marnix Koolhaas, die ons vertelt. En u vertelt, luisteraar, wat er allemaal op de site te zien is. Marnix, goedemorgen. Ja, dag Michael. Ik, eh, ik zal het heel kort doen. Wat we hebben, Je zei het al, Katendrecht, veel beelden onder andere uit de oorlog toen het daar een soort vrijplaats was waar de Duitsers niet durfden te komen... Verder besteden we op de, aandacht, op de website aandacht aan twee filmers met een groot verleden, maar inmiddels vergeten namen. Dat is Emil Tieman. Hij was dé amateurfilmer van Leiden in de jaren 50 en 60 en heeft prachtige films gemaakt en werd vorige week vereerd met een... Uh... Grote overzichtsfilmvoorstelling uh, in Leiden. Zijn films zijn op de website te zien. Verder besteden we aandacht aan het overlijden van Ben Klokman. Hij is vooral bekend geworden als de regisseur van de bezetting en de man die Sesamstraat bedacht. Maar hij was in de jaren 50, eind jaren 50, toen TV nog nauwelijks iets voorstelde bij de VPRO. Al een enorme voortrekker en maakte grote buitenlandse documentaires samen met Henk Hofland over onder andere China, India, Pakistan, Iran en Turkije. En ook die films zijn allemaal op de website te zien.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 Luisterboeken vind je bij LuisterRijk. Honderden romans, kinderboeken, hoorspelen en hoorcolleges. LuisterRijk, de downloadshop voor luisterboeken. LuisterRijk.nl Pertinente vragen zonder zagen. Bart, ja. wat is een stiel zonder benzine? Uh, een stiel met accu? Stiel, sterk werk. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen. Op vlieg.